Jobboots met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mensen niet van en naar de luchthaven van de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh te reizen. Er zijn aanwijzingen dat het vliegveld niet veilig is. Reizigers wordt geadviseerd contact op te nemen met luchtvaartmaatschappijen en tour operators. Vandaag was de Egyptische president Sisi in Londen op bezoek bij premier Cameron. De twee hebben uitgebreid gesproken over de nasleep van de crash. De Britse regering gaat ervan uit dat er een bom aan boord was. Sisi wil eerst de uitkomst van het onderzoek afwachten. De man die vanmiddag in Diemen neergeschoten is, is een bekende Amsterdamse crimineel. Het is de 44-jarige Peter R. Hij werd meerdere malen beschoten door een man met een bivakmuts en een kalasjnikov. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De politie ziet de schietpartij in Amsterdam als een poging tot liquidatie. Op de Dam in Amsterdam is het even onrustig geweest... door een confrontatie van groepen voetbalsupporters. Ajax-fans raakten slaags met aanhangers van de Turkse club Venerbahce. Er is onder meer gegooid met raststoelen en tafels. De ME heeft de supporters uit elkaar gehaald... Twee railschoppers zijn aangehouden. Vanavond speelt Ajax in de Arena tegen het Turkse Venerbahce in de poolfase van de Europa League. In Groningen, waar FC Groningen vanavond tegen het Tsjechische Slovan Liberec speelt, werd ook even gevochten door supporters. Volgens de politie was het een klein opstootje. Twee Groningers en drie Tsjechen zijn opgepakt. Het kabinet heeft wel overwogen een besluit genomen over een nieuw type obligaties voor banken die aftrekbaar zijn voor de belastingen. Dat schrijft minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op kritische vragen vanuit de Kamer na berichten in NRC Handelsblad. Die krant schreef dat banken, zoals ING, grote invloed hebben gehad op de inhoud van de wet. Dijsselbloem erkent dat ING suggesties heeft gedaan, maar die zijn niet klakkeloos overgenomen. De aftrekbaarheid van de obligaties was een politiek besluit, al dus de minister. Het weer vanavond en vannacht opnieuw regen. In de loop van de nacht vanuit het westen droger. Morgen eerst droog, later in de middag opnieuw regen. Het blijft wel zacht, met maximaal tussen 15 en 17 graden. Dit was. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op een aantal wegen in de randstad loopt het nog goed vast. Er staan trouwens 60 files op de snelwegen in de randstad. Op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 10 kilometer. Er zitten veel mensen in de file die onderweg zijn naar uh, of de Arena, of naar de Dome of naar de Heineken Music Hall. Want uh, in alle drie de gevallen zijn er uitverkochte voorstellingen. Uh, de voorstellingen in de Arena is natuurlijk van Ajax. De A2 vanuit uh, Den Bosch naar Utrecht tussen Eveningen en Nieuwegein 5 kilometer door een ongeluk. De linker is dicht. en op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 Good life Free. these four lonely walls have changed the way i feel the way i feel i'm standing still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 06.9 06.9 Zie je 24 uur per dag. Hete zomerlicht. Daar is FM. Maak ze naambaar. want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ren naar strand en zet hem op 106.9. 106.9. ZFM. 24 uur per dag hete zomer www.zfmzandvoort.nl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 En its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. GFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestopt met een onbekend aantal schatraketten. Al 25 jaar. This? Oh. Live. Live. Sorry about the music. Dit is 25 jaar. Zie FM. And you feel like falling down I'll carry you home